This is it. De trein komt binnen. Kijk uit de jonge lui, hè? Als de jongelui een beetje hard praten en er ontstaat brand... dan is, vaak, is het vaak uh, het foute hè? Ja, dan uh, moet je uitkijken. Dan hebben ze vaak vuurwerk afgestoken. Jongelui vandaag heel stuk in de krant. Dat ze eigenlijk alleen mensen aan het redden waren. Nou, dat wilde ze niet zeggen, maar dat ze wel mensen hebben geholpen in de trein om eruit vandaan te komen. En omdat ze een klein beetje luidruchtig waren, hebben andere mensen, en ze hoorden een knal, dachten ze zoiets van. hey, die hebben ik afgestoken, vast op het balkon in een trein. Ik zeg, een balkon in een trein? Ik heb gezegd, hm? Huh? Ja. Hebben wij een balkon op een trein? Dat wist ik al niet, Maar ze droeg die, die, die tussen. Ja, heb je daar wel eens uh, proberen iets aan te steken? Gewoon dat je denkt: van ik pak een aansteek, ik probeer eens aansteken, probeer nou, ze wat aan te steken. Daar is echt niks brandaars. Maar zij hebben zogenaamd met vuurwerk Hebben ze daar de boel in de brand gezet. Dat was het verhaal. Ze hebben vastgezeten en ze willen nu uh, schadevergoeding van de staat. En ze ereherstel. De hele noemde, de hele rattenplan maar op Ze zijn nog even bezig daarmee. Maar ik vind ja, het is wel een beetje uh, wrang Dus zit je daar mensen te helpen en uiteindelijk word je veroordeeld omdat je toevallig dan een beetje laatruchtig met je vrienden zat te praten. Dat je lol hebt. Je. Dat je lol hebt. Ja, dat is inderdaad... mag tegenwoordig ook niet meer. Hè? Ja, het zijn gewoon van die mensen. Die zijn een beetje zuur. Weet je wel. Beetje zuur. Maar goed, het wordt maar, allemaal uh, wel goed. Ik heb hier een, uh, een verhaal, dat is ook al heel terug, Want tijdens de Oud en Nieuw ja? was er een tien jaar oud meisje in de Verenigde Staten. En die stond gewoon heerlijk uh, vuur te kijken buiten ja? haar huis in Elkson, Maryland. South of Philadelphia. Dit, is, dit stuk is dus in het Engels. We zijn heel internationaal hier, dames en heren. Op <laughs> ja, natuurlijk. Maar uh, ze is dus uh, geraakt in haar hoofd door een vallende kogel. Hartstikke ja. idee. En de volwassene geloofde in eerste instantie dat ze gewoon was flauwgevallen en dat ze haar hoofd had gestoten. Ja? Maar de Kogelwond die werd dus ontdekt toen ze in het ziekenhuis arriveerde. Nou, ik zit het letterlijk te vertalen. En uh, ze is uh, uh, weet het, ze hebben de stekkers. Uh, Eruit gedaan op donderdagochtend. Dus ze is overleden. En hey. haar organen zijn gedoneerd aan andere kinderen. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is de wel dingen heel dat erg. ik allemaal niet weten. Maar ja, Je heeft door een vallende kogel. Ja, ja. en dan heb ik nog een heel erg afgrijzelijke extra dingetje. dit moet ik even zeggen. Ja, ja, ja. Terwijl de familie in het ziekenhuis waren met haar, ja. is er ook nog ingebroken in hun huis. En ze hebben de kerst kerstcadeautjes dus ook allemaal nog gestolen in hun huis. Ook dat nog, weet je wel. Er zijn wel heel veel broodjes aan bij elkaar. Ja, ja. Uh, en het schijnt dus, ook nog zo dat vreemdelingen uh, proberen een, een fonds te stichten ja? voor, voor het meisje op Facebook. Ook nog. Het dus, dus ja, is wel te veel toevallig. Maar ja, over die bullet gesproken. Van, ja, hoe kan dat dan? Ja, hoe kan een, kan een kogel nou zo hoog in de lucht komen en dan verderop uh, dalen en dan alsnog uh, door een schedel heen gaan? Of zo? Ik weet het niet. Maar ik heb wel ooit zelf... Ja? Een fles uh, ja, champagne of appelsier opengemaakt. Bijna hetzelfde. Ja, precies. Opengemaakt en uh, buiten op een balkonnetje. En toen, boem, ja? uh, dan was hij weg. En... Uh, nou, oké. Okay. Nou ja, ik is de, weg. weg, klaar. Oh, weg. Nou, gaan we naar? lekker wat drinken en zo. En toen echt na een tijd, voor mijn gevoel, echt wel een paar minuten of zo, toen kwam hij zomaar weer naar beneden. Kom je naar beneden? Ja, op, op, op, op, beide op dezelfde plek. Nou, nah, dat had toch niet. Dat vond, ja, echt waar. Maar ik had al zo van, dat we, de zie je voor je gevoel als vogels vliegen. Woe! Weet je, Dan komt er zomaar een kurk langs, weet je wel. Dat is hartstikke spannend. <laughs> Vanuit vogelvlucht gezien. Ja, dat is toch. Ja, ik heb midpassers er ooit wel eens over gezien. Die gingen in de woestijn dan de pistolen recht naar boven afvuren. En ik kan me nou niet meer herinneren hoe het nou afliep. Ik kan me ja. wel herinneren dat ze echt wel echt soms een half uur tot een uur aan het zoeken waren naar de kogelinslag in de grond. Ja. Maar of dat nou echt schade kon. Maar ik kan, ik kan rocken, me ook voorstellen dat zij op dat moment misschien de fles... Dat niet heel, of dat ze een kogel afschoten. Van dat je, je moet echt exact recht ja, omhoog exact, gaan. En recht omhoog. Wij waren met die fles bezig. En hij stond dus gewoon op de grond. En ondertussen was je bezig. Dus ja. die ging echt recht omhoog. Ja, nou, en bij, als je schiet, dan kan je heel gauw één graadje... Of, uh, ja, en een rijker. kogel gaat natuurlijk hoger. Denk en zal wel, meer ja. wind vangen uiteindelijk op de weg heen en op de weg terug. Dan een, dan een kurk. kurk denk je wel weer. Een kurk gaat niet zo hoog. En zou dan waarschijnlijk na een minuut of twee weer naar beneden moeten komen. Bij jou, of jouw gevoel heb je, je heeft urenlang in in nou, de, nou, de dat niet gehad. Maar, maar ik heb ook echt zo van, goh, hoe ver zou die gekomen zijn, weet ja. je wel? Ja, je denkt van, uh, wow. Oh, wat is, is je, nou? Ik vond het wel, ja, dat is toch wel een ervaring geweest, mijn leven. Ach, dat, oh. heeft, dat is een... Voor mij heb jij echt een, een, een, een tijdstil moment gehad. Dat je denkt dat je alles van. Nou, nu ik je het aan het vertellen ben, dan zie ik gewoon weer hoe ik daar zit. En, dat ja, was een, en, een waanzinnig geluksmoment, denk ik zo. Nou, dat was, in die tijd vond ik me wel redelijk prettig, ja. ja. Ja, precies. Probeer dat terug te halen. Dat kan je misschien wel heel veel in moeilijke momenten. Nou, ja, dames en heren, we stukje stukje filosofie oh, op Ja, ik weet dus je je nou echt helemaal op te wachten doet, dat snap ik ook allemaal wel. Tijd voor de gitaarplaats. Celestine... Myself Is that an all-time love I'm holding on with both hands But I'm ready to let go That I hear your voice And centuries of misery Can't stop me I know the night is young But, but, but, but It's out in the air. Building, it's that easy you know Leuk, hè? Most Unpleasant Man is een Utrechtse band. Je zou niet verwachten. En uh, het is nog niet officieel te krijgen. Het nog, ja, dat zal het even afwachten. Maar dit is uh, man, Unpleasant Man. Ik zit er te denken. Wie zou nou meest Unpleasant Man zijn momenteel? Nou, wat dacht je van uh, Ernst Janssen Steun? Ja. Hij is natuurlijk momenteel is hij naar Duitsland uh, gevlucht. En daar is hij gewoon weer aan het werk. Ja, mijn god. Dat is echt te een... gruwelijk. Ja, dat is echt te gruwelijk voor woorden. Ik denk van... Ja, die Duitsers waren in de oorlog fout, maar ik dacht idee dat ze toch wel wat geleerd hadden. Maar nee hoor, gaan, hij gaat daar gewoon door met uh, allerlei werkzaamheden. Uh, dat gaat precies, daar gaat hij misschien nog weer hier en daar wat mensen helpen. Die van ja je bent ongeneeslijk ziek, Gewoon echt, er valt niks meer aan te doen. Ik kan je wel even helpen. Misschien geef uh, ze even een mes. Ja, dit moet eruit. Uh, dit moet eruit. Uh, yeah. Nou, dat is maar één oplossing voor zo'n man. De kogel. Nou, is dit een beetje hard? Ja, dat is misschien een beetje te hard. Man is natuurlijk ziek in zijn hoofd. Hij heeft een slechte jeugd gehad zo ooit. en zoiets. Uh, en ik denk zelfs dat hij god is en dat hij het allemaal wel in de gaten heeft. En ondertussen is hij gewoon helemaal op pad kwijt. Je ziet ergens tegenaan gelopen. En je denkt, nou, dit is gewoon helemaal zo. Maar goed, die Jansen steunt momenteel. Woont hij dus in Duitsland. Hij heeft hier zichzelf uit het BIG-register uh, laten verwijderen. Dus dan mag hij geen arts meer zijn. Maar in Duitsland is hij dan nog steeds uh, echt een arts. Al jarenlang is hij daar gewoon aan het werk. Dus ja, ja ik krijg er een beetje... Uh... Oorlogse praktijken. Oh, een beetje uh, experimenteren. En experimenteren, ja, ja, dat gevoel we, krijg je een beetje. Was dat niet mengen, hè, die Ja, die spieke, ik deed, Vanochtend deed me er een beetje aan denken. En het grappige is, daar hebben ze één, één zuster gevonden... bij het ziekenhuis waar hij werkt. En die zei ze van... Uh, ja, ja, nee, dat klopt, Dus uh, Jansen, Die ken ik wel. Ja, dat is een hele nette man. Ah, <laughs> maar okay. het grappige is, die, die ene verklaring komt in elk hij terug. En hoe vaker je het gaat horen in verschillende nieuwspretent, hoe meer dat je denkt van... Ja, is het dan allemaal wel waar? Want ik wil meer getuigenverklaringen Ik hoor nu maar één getuigenverklaring. ja, dat kan dus toch ook helemaal. kan je toch niet alles opstaan. Maar goed, vandaag hoor ik wel weer een, uh, een aanvulling erbij... dat hij via een andere ingang in het ziekenhuis toch binnen was gekomen... en uiteindelijk voor de deur van Ernst Janssen Steun kwam te staan. Maar er was net die vrijdag was je eerder naar huis te gaan. Dat is toch even zwaar gehad. En toen ook het gewoon een moeilijke dag gehad. zo ja. dus een beetje... De media vallen over je heen en zo. En uiteindelijk heeft hij nog een, een, een, een team teamarts daar gesproken. En die, daardoor werd hij echt het ziekenhuis uitgeknikkerd als journalist. Maar ja, over die mediatoestanden gesproken. Ja. Hoe vind je nou toch dat walgelijke ja. gebeuren? Je weet, weet gelijk wie. waar ik naartoe ja, ga, hè? Oh, ja, natuurlijk. Oh, wat kan mij dat nou schelen? Nou, ja. Hou dat toch op, weet je. Ze doen net van, oh, alsof... Oh, ik weet niet wat gebeurt. En heb je gezien dat stukje op de Japanse of Chinese tv? Of Korea? Daar zelfs? Ja, dat is... Oh, die kunnen ze altijd dus wel mooi mooie vorm altijd. Het was bijna hetzelfde als toen die, uh, die ene hoge Piet toen was overleden, weet je? Yes. Voor wie... Ja. ja, echt? En dan zeg je, ja. Maar, er was er ook een bij, een van die mannen, die, die yes. zou ik echt van... <lacht> misschien wil ik wel helemaal niet meer leven. Dat <lacht> hun uit elkaar waren. Dat was echt... Die gewoon helemaal dit slapen. Ja, ja. Echt, ik, vond, ik had echt zo van, wat is dit? Nou, we hebben het, dames en heren, en voor jullie het geval niet snapt over wie we het hebben. Nou. Over de huwelijksbreuk tussen Rafael van der Vaart en Sylvie Meijs. Ja, het is heel ja, Het gaat record. nergens over, maar ik vond dat wel echt heel leuk dat ze dat lieten zien over de, over de Koreaanse, o, o, of ja, zuid koreaanse -Korea. en En het grappige is, ja. blijft bij RTL Boulevard er ook maar met z'n drieën. Heel, met hele serieuze overdoel ja, al al de, over de vierde opera. dag. Het, het is vierde lachen. Dat is lekker normaal. He. Het is allemaal zo zwaar. Ja. ja, dat kan echt. Dat is zo zwaar. Nou, ja. sterkte, Rafa van der Vaart en dat kleine meisje. Ja. Is dat kleine ja, meisje? Ja, dat meisje? geld genoeg. En er was er een kliniek ingegaan. Ja. Nou, en er werd iedereen gebeld van waarom ze dan misschien wel die kliniek inging. Weet je, ja, dat is, ja, is echt wel lachelijk gewoon. Nou, laten we ja. iets gewoon, laten we Sorry, ander luchtig nieuws noemen, dat we ook al lekker luchtig, want uh, het ja. gaat toch allemaal nergens over hier. Jeff Rijt en Tonia mikes uit uh, het zuid van Californië ze zijn in 2012 ja? 366 keer in Disneyland geweest. Ja, kijk, kijk, wat een feest. En daarom zijn ze dus tot ereburgers van het pretpark gekroond. en uh, Het gaat lekker... <lacht> Ja, het stel was aan het begin van het jaar werkloos. Dacht dat de tripjes een leuke uitkomst zijn. Van, nou We kopen gewoon een jaarkaart. En uh, voordat de schuldeisers het geld komen halen. Ja. Ja en precies. die, uh, die uh, man die zei ook van ja. Of uh, die vrouw die zegt. Ja je gaat je anders wel vervelen. Ze wonen blijkbaar vlakbij. En uh, toen uh, haar man dus in september toch een baan vond. gingen de bezoeken wel door. Omdat het niet altijd goed was te combineren met zijn werk. Ging hij dan af en toe op een ander tijdstip dan zijn vriendin. Wel bijhouden. Ja, ja. bij in het weekend ging ze wel altijd samen. Ja. En een jaar de kaarten voor het park waren een cadeautje en het stel mocht volgens de nieuwsite na 366 bezoek in een dream Disneyland Dream Suite overnachten. Oh, fantastisch, fantastisch. Ik zou ook wel zo'n van willen zien, ik, ik, ik heb een echt zo'n uh, vaag stel. Uh, ja, ik heb ook een beetje zo'n… Uh, ja, zoals iets van Archie Bunker of zo, weet je. Zo. Zo, ja, wel wat aan de maat ja. en ook vaak een vaste plek bij de, de snackbar daar. Oh, ja. ja, daar, nee, daar hebben ze dan misschien geen geld voor natuurlijk. Nee. Ik ben dus wel misschien, benieuwd wat nee, zo neem ja brood mee ofzo. Wat zo. kost zo'n jaarkaart dan? Nou, ik weet dat bij de Efteling was die ook niet zo gek duur. En uh, ik denk dat 200 euro of zo. Oh, dat is wat dat, dat is misschien uh, of 200 dollar of zo. Of 300, weet ik veel. Maar als je per dag gaat, is het veel duurder dan dat je natuurlijk kaart... Ja, natuurlijk. Ja. ja, het zou misschien vier of vijf keer de normale prijs Kijk, zijn. Kijk, en denk. als ik bij de Efteling in de buurt zou wonen... Dan zou, ja? ik, uh, dan zou ik ook wel een jaarkaart hebben, denk ik. Want uh, je hebt me er gewoon in twee of drie keer bereikt. Ja, oké. Okay, ik krijg nu iets overhandigd. Ja... Maak het even open. Er zit een boodschap in. Dat is flauwekul. kul. Ja, dat, ja. Was, dat was het zeker. Dat ja. was het. Ehm, ja. uh, dames en heren, muziek. Oh ja, Bare Naked Ladies. Laat die altijd meteen begint. En als oh. dessert moet je ervoor de rekening mee houden. Ja, die titel die spreek je wel aan natuurlijk. Ja, maar ik heb er nu geen zin in. Ik oh. doe toch even een andere plaat. Helemaal voorbereid. Daar ja, is uitgeschreven. Op zo'n trekzak is dit hè? Ja, ja. ja. Of Uit zien. België, daar komen toch de meest leuke paden aan. De Fonjet Danger Zone Danger Zone de toekomst met vuurwerk. Long like Jesus Calling a taxi Waving my paper Sunday Times Going through headlines Breakfast take five Sugar and no milk. City goes crazy. I'm crazy too. Reach out your hand. I pull you off the board. This is going faster, going faster. Oh, oh. I call out for you from the danger zone. This is going faster, going faster. Walking like horses. Marching horses, running in chaplains, silent movies, Spanish Boulevard, onto the east end, officers mayhem, waving his arms, I'm waiting. Paper. Sunday times, going through headlines, breakfast take five, sugar and no milk, city goes crazy, and walking like horses. Ja, dat ontstaat er van maandagochtend. Je achter zo'n beetje een raar instrument. Komt raar geluid. In, in, in, in, in, Jongens, ik heb wat in, in, in, in, in, in, in. Ja, ik heb meegemaakt. Wat het is echt, dit wordt gewoon een nieuwe. In, in, in, in. Ik vind het bizar. Nou ja, en zo hebben we er nog rest omheen gefabriceerd. uit België het Van de Jets. Het de Van Jets en Danger Zone. We zijn er allemaal doorheen gekomen door de Danger Zone. Al dat zware vuurwerk we hebben het overleefd Ja, en we zijn uh, niet vergaan op de uh, 21ste. Ik was het allemaal weer vergeten. Nee, maar ik heb, het, ik heb het, de, de papieren nog eens bijgepakt van de maaienkalender. Uh, als je Digitaal opschrijf dat uh, 21 21122012 12 2000, 21 21 21 21 21 21 21 21 21 dat het uh, 21 nog wat was dus het, oh. het, wordt, het is niet goed het geïnter dan en, moet ik even opschrijven 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ja, dat moet je omdraaien. Ze nee. is altijd heel goed met gecijferd. vandaag geven ze even een blackout erover Ja, ik merk het. Dat is het. even te vaag. Normaal is dat het altijd een rommel. Ja, het, uh, het 2102. 2102? Of nee, 2122? 21. Nou, nou weet ik oh, het wow. zelf ook niet meer. Nou, ik, ik, nou, nou, als ik, ik gewoon, me gewoon eigenlijk... naar, ik, ik hou hem even voor je, dus me ja. mee, moet, het, soms moet Je het soms even zien. Hè. 21, en het was. Hey, uh, ja, dat is hem, denk ik. Ja? Oh, ja, goed. Dat, ja, dus het is ja. 2121, nou, dat maken wij niet meer mee. Nee, Ik kan mij dat schelen. Dus we gaan gewoon wel wat voor onszelf doen tot het zover is. Ja, die nakomelingen van mijn man. Ja. Altijd. Nou ja, misschien Misschien zijn ze er, misschien nog niet, hè? Ja, nou ja, er wordt toch steeds minder het ras. Ja, <laughs> oké. Okay. Zijn we eigenlijk al toe aan Zandvoort Nieuws? Ik zie je hey, van ja. de half. je hebt gelijk, zullen we dat ook maar doen? Nou? Is. Nee, we Dit hebben lijkt het me ook me gehad. Op. Plan. Zat de zonbevalling in die Zandvoort Laten we dat gewoon ja. nog maar even doen. Nee, we dat ook, dat, uh, Nieuws uit Zandvoort? Ja. Ja. van bal. Ja. Nou, de surfwedstrijd Zandvoort is geen oneerlijke concurrentie. Dan denk je echt, waar gaat het over? Ja. Maar er was commotie over de nieuwjaars surfwedstrijd. Die wordt dus zondag bij watersportvereniging Zandvoort gehouden. En uh, er was commotie, want de strandpachters en uh, vereniging en het ondernemersplatform Zandvoort... zagen het als oneerlijke concurrentiestrijd tussen de vijf vaste strandpaviljoens en de watersportvereniging. Want de watersportvereniging zou volgens beide partijen alleen evenementen mogen organiseren voor eigen leden. En vorig jaar organiseerde de surfvereniging de nieuwjaarswedstrijd bij Strandpaviljoen De Haven. Maar ja, uiteindelijk is, hebben ze dus wel besloten dat het, uh, dat het gewoon wel goed is. En we uh, kijken wat ze, nou, wat ze zeiden. En de woordvoerster van de gemeente Zandvoort laat weten dat er uitgelegd is... dat de surfwedstrijd binnen het bestemmingsplan van de watersportvereniging past. We hebben verteld dat de watersportvereniging evenementen mag organiseren... die met watersport te maken hebben, maar dat de vereniging heeft wel beperkingen. Ze mogen geen bruiloft of verjaardagsfeest in hun kantine houden... Want dan zouden ze wel concurreren. Oké. Okay. Dus de hele kwestie was een miscommunicatie en hij is nu opgelost. Allemaal zijn ze begripvol en de hele overleg is naar volle tevredenheid afgesloten. Ja, ik vind het geweldig. Uh... Dus uh, zondag uh, wordt er van harte uh, gesurfd daar. Dus dat is uh, sowieso een zondvoort Ja. Yeah. En er is zondag ook een nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk om half drie. En vanaf twee uur kan je naar binnen. Ik zou zeggen, uh, kom op tijd. Er worden diverse koren die gaan zingen in uh, het mannenkoor onder andere. En ik heb de andere koren nog even niet op mijn netvlies. Nee, ik heb anders nog een ander uh, berichtje. Heeft uh, uh, <lacht> u een momentje? Ik zit natuurlijk ook weer ontzettend te klooien met die berichten. Heb je anders nog iets anders? Want ik ja, ik weet dat het traditioneel vindt op de eerste woensdag na Drie Koningen. En dat is op 6 januari. De traditionele kerstboomverbranding plaats. Dus het aanstaande woensdag. Uh, de verbranding start om half acht op het strand ter hoogte van de rotonde. Over de traditionele... Loterij, daar staat hier verbonden aan het inzamelen van de kerstbomen. Is dit jaar niets bekendgemaakt? Nou, ik zou zeggen, sla de krant van vorig jaar er even op. Je kan uh, kerstbomen inwisselen, je kunt dan weer loodjes krijgen. En met die loodjes uh, je, heb, je, heb je weer kans op een grote prijs. En je krijgt ook 20 cent stukken volgens mij per boom of zo. Oh! Want wij moeten altijd weer dat geld regelen: dat, uh, dat zij die uh, muntjes kunnen gaan halen. Nou, ik vind het goed geregeld. Nou, het was natuurlijk een hoop gedoe over die, die uh, granaat die ze hadden gevonden op het strand. Ja. De boelen hadden ze verhoogd en ze hadden zelfs dat is aangespoeld. Maar een granaat van weet ik veel hoeveel centimeter en hoeveel kilo van 70 centimeter, die kan je niet, zo, die kan je niet zomaar aanspoelen. Dus nu denken ze gewoon dat die gewoon zeg maar ergens uit de duinen vandaan is gehaald. En dat uh, daar zijn ooit eerder ook granaten aangetroffen. Dus ze hadden het niet helemaal goed opgelet. En uh, uiteindelijk is deze granaten natuurlijk door ontploffing gebracht. Maar had er hadden toch wat meer ongeluk kunnen gebeuren. Want dat ding is gewoon vervoerd van punt A naar punt B. En uh, daar zijn meer granaten. Dus momenteel uh, zijn ze er maar bezig. En als ze nou weer dingen gaan graven, moeten ze even gaan opletten. Duizend bommen en granaten. Duizend bommen in granaten. Ik heb uh, gevonden in de gemeenteadvertentie, lieve luisteraars, dames en heren. Daar staat dus helemaal in hoe de kerstboomverbranding gaat. Want... Uh, Kerstbomen kunnen op woensdag ingeleverd worden. 9 januari dus. Tussen 1 en 4 bij de remise aan de Kamerling 20. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 20 eurocent. En een lot. Dus uh, hè, dat zijn twee cadeaus. <laughs> er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. En in de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend. In de krant en op de gemeentelijke website. En Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie meenemen. En als je nog meer informatie wil hebben kun je daar bellen naar... Gewoon het telefoonnummer 1403 Bel niet 1402, want dan krijg je de gemeente Amsterdam 14023 en dan krijg je de centrale balie Kijk, goed op te weten Verder goed nieuws natuurlijk, het is ook altijd leuk om even te brengen dus Nauwelijks zijn er inbraken geweest uh, Tijdens de feestdagen in Zandvoort Ze hebben extra gesurvieerd, ze hebben rondgereden Ze hebben gekeken, ze hebben mensen geattendeerd Het heeft geholpen Dus dat is goed nieuws Kijk. Want normaal was het ook altijd van uh, mensen gaan toch bij elkaar zitten En er is licht uit en mensen houden het een beetje naar gaan, En dan kunnen ze inbreken Nu hebben ze dat anders aangepakt af voor de politie. Ja, en ik kan nog even nog één dingetje aanvullen. Uh, op de nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk. Ja? Het is dus niet alleen het Sandwood-Mannenkoor. Maar ook het seniorenkoor voor Anker. Onder leiding van dirigent. Het oh, is dus allebei. Het Sandwood-Mannenkoor en voor Anker zijn allebei onder leiding van Wim de Vries. Hij is al multitask ofzo. Ja, volgens mij wel. En het vrouwenkoor musical in. Dat wordt geleid door dirigent Theo Wijnen. En er komen solo's. En die worden door mevrouw... Nadia Leen gezongen. Ik ben erg benieuwd, ik ga waarschijnlijk wel heen. Er uh, komen solo's. Ja. Nou, even een solo hier. Oh, dat, dat moet wel goed uh, akoestisch akoest in die kerk uh, komen hoor. Als je dit doet. Ja. Want het geluid dat golft dan echt langs al die geweld. prachtig. Oh, Wat zegt u? Dat wat, wat ze, wat zei hij Zover. Ja, nieuws uit Zandvoort. Van ja. eentje Delft praten. Pakket tot zover, nieuws uit ah, Zandvoort. Kijk. Tijd voor de landenkeuze. Ik had hem al wekenlang beloofd. Oh ja, ik vind het zo mooi dat we Steve Miller met Fly like an eagle. Op uh, welke plek in de top 2000 groeit hij eigenlijk? Lekker boeien! Wat een. Van de Steve Miller Band. Ja, ik heb hier echt van die uh, relaxte jeugdherinneringen aan. van dat ik inderdaad in de Zuidduinen liep en zo. En daar uh, er waren natuurlijk uh, jongens die daar ergens kampeerden. Weet je? Oh, en dan ja. de wind door je haar en helemaal lekker. Wow. Maar uh, het mooie is, ik denk, ik ga nog even kijken op. Uh, op internet van, uh, wat hadden ze nog meer, ze hadden ook wel Abracadabra. En dit nummer zelf was dus van 1976, hè? dus toen was ik 15. En dan staat er naar nou de hand van, oh, leuke verzamelalbum uh, van de very best of de Steve Miller Band. Ik denk, nou, ik ga even kijken, als dus ik klik door, yeah. en dan staat er gewoon wat een verzamelalbum is op Wikipedia. <laughs> Dat is ook wel heel stom. Okay. Ik denk van, nou, ik ga er even kijken welke platen er allemaal op staan. Nou, mooi niet, hè? Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Oh, ja, heerlijk. Nee, Nee, wolven zijn dit. Dit zijn weer wolven. Ik weet niet of ze in de duinen van de Zandvoort zijn. Nee hoor, dat was allemaal, in die tijd was het allemaal heel keurig. Dat was allemaal ja, tegenwoordig. Kan je daar gewoon lekker naartoe gaan om uh, even leuk... Dat is wel grappig, moet je gewoon even wat eten meenemen. En dan kan je echt de meest mooie foto's maken ook daar gewoon. Hè. Ja, Komt met even en... herten en dat soort ja, dingen. Ja. Even een tiktakje uitdelen. En even wat brood, boterham meenemen. Zo leuk om die wolven aan te fotograferen. Ja, we ja, dus raken natuurlijk wel een beetje in de war die wolven. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik wil gewoon leuke foto's hebben. Dus... Ja, kom nog, kom, dus nog, Wat leuk, zegt die wolven. Zeg, ja, ja, oh, kijk, oh, ik kan zo oh, in zijn muil oh, kijken. Oh, kijk, wat leuk, zegt die wolven. Doen we even normaal. Doen we even normaal gewoon Laat die wolven eens met rust. Het lijken van die schattige beestje. Maar vandaag op de klaskant van Nederland te lezen... en ook een foto te zien van een wolf die vlak voor de camera staat. Die komt echt zo kijken van... Hé, hey, ben ik in beeld? Uh, er staat ook bij ergens zo. Wolven zijn wel schattig. En ze vallen mensen ook niet zo gauw aan. Maar het zou best wel kunnen gebeuren dat als je een, bo een boterhammetje aan het eten bent... dat er zomaar in één keer een boterhammetje handen wordt gegrist. En wie is dan verantwoordelijk? Is dan de burgemeester verantwoordelijk van Zandvoort? Of uh, zijn er protocollen voor? Want dat moeten we eerst nog allemaal even sluitend maken. Maar we hebben ze hier in de Kemmerduinen dan. Er is genoeg te eten voor hun, hoor. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat ze... Ja, maar ze toch doen. worden ze gelokt. Nee, dat zijn fossa. zijn geen wolven. Nee. Ja. Oh, ik haal die twee altijd door elkaar. Ze ook zo op elkaar. <laughs> Echt niet. Echt niet hoor. Echt niet? Nee. Ik dacht, dat was het wolvenwaaien. Dat oh, nee, is en, en, en, maar dan heb ik toch een prachtig artikel. Die vind ja, ik zo leuk. Maar. Er zijn ruim 50.000 christenen. Die komen jaarlijks op de Pinksterconferentie Opwekking. Op het festivalterrein in het Flevolandse Biddinghuizen. Ja. Maar die veroorzaken dus geluidsoverlast in het broedseizoen van de vogels. Al dus de milieugroep Dronten. Oh oh ja? Omdat de geldende geluidsnormen enorm zouden worden overschreden, heeft de milieugroep bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen de vergunning voor het vrede christelijke feest dat gehouden wordt nabij een natuurgebied. Want de lokroep van de mannetjesvogel zou onder meer door het gezang van de bezoekers niet meer door het vrouwtje worden gehoord. Oh nee. En ook zouden al broedende vogels van hun nesten worden weggejaagd. Ja. Nou, wat vind je daar nou van? Ik kom er eigenlijk niet meer bij. Het is dus echt niet te geloven. Ja, dan moet je kijken, weet je. En als er dan een jager is en die, die, die doet ons God, dat is net zo erg volgens mij. Ja. En dan, uh, en dan mag, mag die. Mogen ze, het is toch heerlijk als mensen samen komen op het festivalterrein om te bidden voor, voor, voor de wereld, weet je. Dat is toch fantastisch? En dan mag het niet meer door een milieugroep. Oh. Ik probeer altijd even stil te zijn. Luister. Ik vind het heel moeilijk om niks te zeggen over, over dingen over God. Nee, maar je hoeft ook niks overal te zeggen. Nee. Ik vind het alleen een beetje overdreven van de milieugroep. Want als er één straaljager over gaat, dan worden ze ook uh, verjaagd hoor. Dan hoor je die lokroep ook niet meer hoor. Nee, het, is natuurlijk, ja, het slaat soms een beetje door die natuurtoestanden. Ja. Want je hebt natuurlijk ook te maken momenteel met te veel bevers in Nederland. Ze zijn ooit uitgezet, waren te weinig. En die bevers gaan nu alle bomen omkragen omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. En nu, ja, nu moeten ze weer worden afgeschoten. Nou ja, Gooi die wolf erin. Gooi die wolven erin. Ja, dat zou je misschien moeten doen. Ja, en is ja. dus met die reën hier ook gooien er gewoon een paar flinke Siberische tijgers in? Ja, maar krijg je toch weer? Ja, dus dat is ook wel best wel spannend. Ja, dat <laughs> mag ook weer niet. Het is altijd nee. zo. We zijn altijd nee. lekker bezig zo om alles lekker in stand te houden. Wij verstoren stand. gewoon het hele evenwicht hier oh, overal. Man, dus dat is echt verschrikkelijk. belachelijk van woorden, hoor. gewoon. Ja, ja toebaklezen op de radio. Kwart voor tien. Straks een tien uur. Geen idee dan. Goedemorgen, Isaand. Oh ja! Dat vergeet ik altijd. Weer. Dat ben ik wel weer. Het programma is een, bestaat nog niet zo lang. Ik moet ik even een barschijfkoop natuurlijk. Wat voor plaat hebben wij nou voor u klaargezet? Ik zie hem, dus je mag ik zeggen. De klaxons met Google Scans. Dat dacht ik ook. Maar is het hem niet? Dat is hem niet. Nou, volgens mij is het, uh, Wacht ik. het is deze volgens mij. Dat is verkeerde knopje. Oh, weer zo'n. Dat is jouw persoonlijke kenmerk, jouw tag. Ja. Woehoe. Ja. Ja, daarna komt wel een scheurende gitaar, die maakt alles goed. Ja, More oh, relics, more cycles, and the young. A hole in records, more numbers, more spaces still undone. Ruins, more oh, relics, more cycles, and the young. Now I touch my hands in a dream and don't understand. Now on you can't forget our future plans. En golden Scans. Hier in de vroege Bent u wakker? Nou, straks hebben we nog een heel rustig plaatje. Deze plaat komt straks nog voorbij. Maar daar hebben we hebben nu nog even geen tijd voor. Maar er zijn je zegt, heel veel dingen die we nog moeten bespreken. Maar ja, dus. Bent u wakker? Er waren twee tienermeisjes in ja? de stadje Rockley in Californië. Die hebben dus hun ouders slaapmiddel gegeven. Ja, Zo. Ze, ze, ze mochten namelijk... Uh, een meisje vond haar ouders te streng. Ze mochten namelijk niet na tien uur s'avonds op internet. En daarom heeft ze gewoon het slaapmiddel van een vriendin. die had die medicijnen op recept gekregen. Ja. Die stopte in de milkshakes van de ouders. en die dronken een kwart op. Ja. En dus niet alles, want ze vonden de smaak een beetje raar. Maar ze hadden echt genoeg gedronken om in slaap te vallen. En ze werden pas s' ochtends weer wakker. en ze hadden het vermoeden dat ze waren gedrogeerd. En ze hebben dus gewoon aangifte gedaan bij de politie. Je moet die eigen... kinderen gewoon eventjes weer 48 uur in de kelder opsluiten of zo? Dat is toch bizar. Als ze maar op internet kunnen, gewoon. is dat gewoon. Ja. Maar ja, je ja. ja, is... had er nog iets over, hè? Over dat internet. Ja, ik zag gisteren uh, uh, Editie en El, die hebben dan weer in het begin van het jaar. Ze hadden een leuke actie. En dit keer hadden ze uh, drie mensen gevonden. Heel veel mensen hadden zich opgegeven om 40 dagen echt helemaal van de social media te, ver te, zich van te verwijderen. Niks meer op de social media, toen geen Twitter meer, geen Facebook uh, uh, weet van wat maar weet hoe je doe je dat nou als je gewoon werkt? Want je moet op, op je werk moet je dus ook altijd met computers werken. Ja, Maar, maar dan mag je gewoon niet naar Facebook. Dus nee, dan dat mag is je punt. niet naar Facebook. En dan mag je ook, uh, maar, maar, maar, maar je mag ook niet googlen. Nee, googlen weer wel. Maar mag gewoon, wel. Je mag niet Twitter, je mag niet zeg maar, niet bestaan op internet. Dat is het eigenlijk. Okay. Je mag waarschijnlijk wel e-mailen, want dat is natuurlijk zakelijk. Maar gewoon uh, Twitter en Facebook, dat zijn allemaal toch allemaal. Van die onzin dingetjes. Ja, eigenlijk wel. En ik denk van. Ja, ik, ik, ben ik al echt een hele oude man? Dat ik denk van. Wat doen die mensen zo'n de hele dek? Die elk doods momentje. Ik. dat ik zeg maar even, even, even. vier minuten voor me uit zit te staren. pakken zij het mobieltje erbij. En die smeren ze dus al die dode momenten dicht. door even met die, met die rechterhand op dat toetsenbord te. Ik ben momenteel even naar het buiten aan het kijken. Het zal wel oude knorrenpot zijn, maar ik snap het niet. Maar goed, 40 dagen gaan ze proberen vol te houden. En, uh, nou, ik wens ze sterk erbij. En wie weet komen ze tot nieuwe inzichten. Het, nou, zal, ja. het zal leuk zijn. <laughs> ik weet wel dat vroeger had uh, Oprah ook wel uh, Oprah Winfrey. Ja, ik spreek, het is mijn Ja. Yeah. Maar die had toen ook wel eens gedaan. Van dat, uh, werd in een huis werd dan gewoon. Het was er één week maar, één week, yeah. zonder tv en alles ook nog. Geen tv, geen video. Okay. Je hebt wel gewoon een radio, dacht ik. Of, nou, of misschien dat de radio ook weg is, en dat je alleen een, uh, een plaatje kon draaien oh, of zo. Dat, ja. En voor de rest uh, niks. Dus oh. ook, ook, ook geen tv. Dat lijkt me wel weer moeilijk. Ja, ik ben ja, wel dat... een beetje nieuwsdunkie. Dat ben ik wel. Ja. dat nee, ik, dan zou ik echt een beetje maar, gek worden. De radio wel en uh, voor de rest niet. Zo hebben heel veel mensen heel lang geleefd. Hè? Want uh, volgens mij kwam de eerste feest in 1955 of zo. Een beetje. Uh, ja. 1960. Ja. Oh, man, ik daar zit ik van ons terug te denken. Wat, wat deden die mensen dan de hele tijd gewoon werken En dan kwamen ze s'avonds nu of zeven thuis, want ze werken natuurlijk. Uh, ik val uh, tien uur per dag of zoiets. En dan zaten ze gewoon nog even twee dood voor zich uit te kijken. Tot gegeven dat ze elkaar niet meer konden zien. Want nou, gas konden ze niet betalen. En dan, gegeven, dan vielen ze vanzelf in slaap. Gewoon net een beetje als, als dierenleven. Zeg maar. Nou, kom op weg. De mensen zaten meer bij elkaar. Ze gingen gewoon lekker kaarten of zo. Of ze deden een spelletje. Dat ja, snap ik niet. En ze gingen uh, uh, ze hielden misschien meer een dagboek bij. Of ze schreven naar vrienden en zo. Okay, wat wij meer. dus nu uh, via internet doen. Ja, maar of wat praat je dan over, zeg maar? Over uh, van alles wat je meemaakt. Okay. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben, uh, uh, ik ben eens een uh, soort biografie aan het lezen over Pim Bullard. En Dat is dus een uh, oude man die zat in het verzet en die heeft dus echt uh, een aantal jaren in... Uh Tweede oorlog, echt in een ja, kamp gezeten. Dan maak je wat Maar, mee. maar die man, die, die leefde dus inderdaad in de tijd hè, van geen televisies en zo, maar die ja. hadden heel vaak ontvangsten na, na de oorlog. Hij ging veel met prins Bernhard om en zo. En, maar die hield echt een dagboek bij. En daardoor hebben ze die, uh, die uh, biografie zo goed kunnen schrijven over hem. wat hij allemaal deed, wat hij vond en, uh, oh, okay. en wat hij allemaal gedaan had en zo. En dat was ja, echt uh, ongelooflijk. Dat is natuurlijk het, het, het, het bovenste volk. Ja, het was absoluut de upper, upper class. Upper class echt een beetje. hij verdiende inderdaad twee keer de balken enorm ja, in die precies. Tijd, voor die tijd. Maar ja, dat, dus, uh, dat mag als het, je met, met Ber, Prins Berndt omgaan, dan zit je natuurlijk in goed gezelschap. Ja, ja. ja. nou het, was, uh, het is wel boeiend om te lezen hoor, Moet ik Ja, nou, dan ben je in goed gezelschap. Prins ja. Bernd omgaan, nou, ik dan, ben uh, hier ook in goed gezelschap met jou, toch? Ja, natuurlijk, ja. Goed. Uh, o, nou, maar... nou, ik zit even te denken wat uh, wij zullen we doen. Hebben we nog hebben nog een uh, plaat. We nee. hebben nog een plaat, zeg Ja, dat kunnen we wel even doen. Deze plaat die ik beloof dat. Dit lijkt op house en wel? Ja. ja? Dit is op langzamer Ja, dat is iets top. Dit is Sean Roth. Downwind. John, I can't go back to Dit hole again. I'm gonna keep, my bag. I'm gonna keep my I can hear the dogs, I can hear the chains in the blood gang. Something I can feel their veins. I'm staying down when. I'm staying down I'm staying down. There was a big black soul And it took me in I'm staying down Ik vind het grappig, Het lijkt er van alles en nog wat. En toch heeft het weer zijn eigen stempel gekregen. Sean Raw en Downwind. En werd hier in de studio al flink gediscussieerd. Hij lijkt een beetje op Bruce Springsteen. Nou, lijkt het al Bruce Springsteen? Hij had de katans van het nummer een beetje. Het kadans. Ja, ik kan dans. Echt een ruknummer dit altijd hoor. Ja, Ik vind het een lekker nummer. Eindeloos traag, niet vooruit te branden Nummer zit is een intro in van een dame die bij een, bij een garage komt. De sleutels afkomt geven. Met andere woorden, kom ik binnenkort maar even langs. Dan zal ik, uh, de, gaan we de, de rekening zo even betalen. En dat kabbelt maar door. En nee, dan komt... Nou, ik draai hem zijn nek om. Maar goed, de uh, I'm on <laughs> fire van Bruce Springsteen. Daar lijkt het een beetje op. Maar uh, ik vind het toch een eigen stempel hebben. Dus zover uh, Sean Raw. En dat heet Downwind. Dit is leeft... Op de radio. Dat, dat? was een wind. Ja, downwind was dat. Oh, Oké. Okay. Ja. Er is uh, een 73-jarige Française, ja? die heeft oudejaarsavond en het begin van het nieuwjaar ongewild doorgebracht in de supermarkt. Dat is toch wat, hè? Dat lijkt me toch wel leuk, hoor. Ja, de vrouw was maandag naar het toilet gegaan in de winkel in het Noord-Franse Roubaix. Ja, wat wilde Want ze voelde zich dan, niet ja? zo lekker. Ja? En toen ja? ze terugkwam was de buitendeur van de supermarkt gesloten en het personeel was vertrokken. Het lukt haar gewoon niet het alarm van de winkel af te laten gaan. Of anderszins de aandacht te trekken. En uiteindelijk werd ze dinsdag om half elf pas gevonden door de bedrijfsleider. De vrouw had in de tussentijd niets uit de schappen gehaald om te eten. En ze had ook niet geslapen. En het voorzorg moest ze naar het ziekenhuis. Ik denk van, er zit toch ergens wel een telefoon daar of zo. Wel 112 of denk in het Franse. Een deur. <lacht> Geweldig. Het is gewoon, die, die blijft gewoon netjes bij de uitgang wachten. Nee hoor, ik, ik, ga, ik ga niks Nee, pakken. ik durf nee. het niet hoor. Nee hoor, oh. ik ga echt ik ik niet. Dan uh, nee. nou, straks krijg ik een boete. Dan straks Ach. denk ik dat ik wat gepikt heb. Want ze hebben het dus blijkbaar dus naar nagekeken ook. Of ze niks gepikt heeft. Maar het lijkt me toch wel. Iets... Ik had toch wel een flesje champagne opengemaakt om 12 uur hoor. Want die stonden er genoeg. Het lijkt me toch wel een leuke belevenis. Ja. Het lijkt me toch. niet dan loop je loopt helemaal zo'n heel uitgestorven supermarkt. Je ja. loopt overal langs. Je gaat overal toch een klein beetje van wat van proeven. Dat ja, maar je doen? kan ook bijvoorbeeld bij IKEA, dan ja. is er bijvoorbeeld af en toe. Nou, ik, ik heb wel eens gehoord dat er, er, was een nacht en dan mocht je blijven slapen op de slaapafdeling. Oh ja. Er dat was dan wel eens voor klanten. En ik denk van nou, het is ook wel heel apart dat je dan zo'n nacht daar doorbrengt. Dat lijkt me zeker. Het lijkt me ook wel heel bizar als je dan wakker wordt of zo. Of dat je ligt nog lekker te slapen en dan is je inmiddels alweer open gegaan. <laughs> en dan komen allemaal mensen langs, weet je. Oh, oh goeiemorgen. Hey, hey, goeiemorgen. Ja. ja. Echt, uh, yes. Nou, laat ik maar zo'n een beetje nemen dan, hè. Nou, precies. En dan voor dat je even koffie en werkvlammetje dat kan halen. Goed geregeld. Ja. Eh, dit was Toebak Leef op de radio deel 1 ja. in het nieuwe jaar. En dan volgen nog veel meer delen. Wordt vervolgd. Ah, stel ik Zijn weekend. Fijne weekend. Fijne weekend. volgende week weer. En we als afsluiten. Hansen Poets New Life. Happy New Year! Yay!